1 uur. Mark Hokken met het NOS-journaal. Facebook weet niet of nog meer bedrijven zonder toestemming... data van gebruikers hebben verzameld. Dat heeft topman Mark Zuckerberg gezegd in de Amerikaanse Senaat. Zuckerberg werd gevraagd of er andere gevallen bekend zijn... dan dat van Cambridge Analytica. Of dat er apps zijn die data niet hebben verwijderd... en dat wel hadden moeten doen. De Facebook-topman antwoordde dat hij dat niet weet... en dat hij er later op terug zal komen... De hoorzitting van de Senaat begon zoals verwacht... met excuses van Zuckerberg over het privacy-schandaal... en het delen van data met Cambridge Analytica, zei hij... het was mijn fout en het spijt mij. Op de beurs steeg het aandeel Facebook... na die openingswoorden met bijna 5 procent. De VN-veiligheidsraad heeft geen overeenstemming bereikt... om te achterhalen of er chemische wapens zijn gebruikt in Syrië. Er is ook geen overeenstemming over welk team specialisten... dat moeten onderzoeken... De VS en zijn westerse bondgenoten konden het niet eens worden met Rusland. Dat land sprak zijn veto uit over een Amerikaans voorstel... om een verantwoordelijke aan te wijzen voor de luchtaanvallen... op de Syrische stad Douma. Een Russisch tegenvoorstel, waarin de schuldvraag pas na een onderzoek... van de VN aan de orde zou komen, haalde het ook niet. Langs de N33 bij Appingedam zijn dode wallabies en vogels gevonden. Het lijkt erop dat de dieren gedumpt zijn... Volgens RTV Noord gaat het om een groot aantal kadavers. De politie heeft geen idee waar de dieren vandaan komen... en hoopt dat mensen die er meer over weten de politie bellen. De brandweer in Appingedam heeft de vogels en de wallabies... Het zijn kleine kangoeroes, weggehaald. De Oranjevrouwen hebben een belangrijke stap gezet... op weg naar het WK Voetbal in Frankrijk. Oranje won met 2-0 bij Ierland... de voornaamste concurrent in kwalificatiegroep 3. Het weer, stevige buien met onweer, vooral in het zuidoosten, zuiden en midden van het land. Later vannacht minder buien, dan is het een graad of 10. In de loop van de dag wordt het droog, schijnt ook af en toe de zon. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen. Gitarist Jan Akkerman komt op bezoek. Hij presenteert morgenavond een uh, gitaaravond in Bergen op Zoom. Catharine van Kampen is filmmaker en vertelt over de filmscène... die op haar veel indruk heeft gemaakt. En deze week een ode aan de boekhandel en het boek... als opmaat naar Independent Bookstore Day. Dat is uh, zaterdag. Nina Polak is uh, schrijver en redacteur bij De Correspondent. En zij schrijft uh, voor ons een ode aan de boekwinkel. Nina, goedenacht. Hi Pieter, hallo. Goeienacht. Deze hele week een uh, ode aan de boekhandel en het uh, papieren boek. Dit allemaal vanwege ja. uh, komend weekende, Independent Bookstore Day. Mm -hmm. welke, welke boekwinkel is jouw uh, ode waard? Nou, ik heb, ik heb een ode geschreven aan de boekwinkel in het algemeen. Want ik vond het uh, oneerlijk om er eentje voor te trekken. Daar heb je... Want ze zijn, uh, ze zijn allemaal zo fijn. Daar heb je gelijk in. het is ook goed dat er meerdere zijn. Precies, precies. Ik ben benieuwd naar je ode aan de boekwinkel. Ik, ik ga van start. Het moet u ook wel eens zijn opgevallen. Er bestaan maar weinig andere plekken... waar je zoveel zonderlinge types tegenkomt als in de boekwinkel. De oude, zuchtende man met schichtige ogen in een groot regejek. De vrouw met woeste haren die in zichzelf mompelt. Het onaangepaste kind dat zich ter plekke verliest in een uit de kast getrokken avontuur... waarvan de inkt nog vers is. Wie buiten, op het luidruchtige dorpsplein... maar moeilijk aansluiting krijgt... vindt hel in de boekwinkel. Waar het warm is en het geluid gedempt wordt... door muren vol verhalen. Talloze stemmen die alleen spreken... wanneer jij naar ze luistert, ze leest. De boekwinkel, zo heb ik het ook altijd ervaren... biedt troost... In die gedempte ruimte lijkt de tijd te vertragen. En tegelijk heb je nergens zo sterk het gevoel dat de wereld leeft en bruist. Dat er altijd weer nieuwe verhalen, nieuwe stemmen, nieuwe gedachten te vinden zijn. Die belofte, dat gevoel, heeft een geur en een gewicht. Het ruikt naar vers papier en druk inkt. Het weegt zoveel als een nieuw boek in je handen. De boekwinkel, en dat is voor mij misschien wel het mooiste is tegenwoordig ook de plek waar een onbekende, medezonderling... om onafvolgbare redenen mijn boek in handen neemt. Het koopt en zich ermee naar huis begeeft. Om het in een stoel uit het papier te halen en het te gaan zitten lezen. door hij even geen vreemde meer is. Dat was hem. Dat zijn uh, twee mooie functies van de boekwinkel. Een plek waar je zelf ja. komt en mensen ziet snuffelen. Maar ook een plek waar mensen jouw boek vinden of uh, jouw boek wordt aangeraden... Is, ja, dat blijf ik gewoon wonderlijk vinden. Dat, dat, dat je er dan daar ligt. Een vreemde, ja, dat je daar ligt en dat iemand die je niet kent je oppakt. En denkt, er wordt naar je boek getrokken en dat oppakt en dat gaat lezen. En daarmee jouw geest ingaat. Dat, dat is toch te mooi. En voor een flinke duur ook, voor een lange reis. Ik bedoel, een, bo een boek lezen, dat is, dat is toch uh, nou ja, een, een paar uur of een paar dagen misschien wel. Ja, ik vind het ook nog steeds onvoorstelbaar dat mensen uh, zo lang zich daaraan wagen. Maar je hebt inmiddels waarschijnlijk heel veel boeken van, boeken, boekhandels van binnen gezien. Met, met lezingen en, en interviews en avonden. Ja, best. Ja. En het zijn ook eigenlijk altijd de fijnste plekken om, om lezingen te geven. In de boekwinkel uh, omdat, leuker dan andere plekken. Ja, ja, omdat boekhandelaren gewoon vaak toch heerlijk volk zijn ja, uh, uh, yeah. denk ik. Nou, Dat denk... ik daar iets mee te maken heeft. Dat uh, klinkt logisch. Dat is uh, aanstaande zaterdag, Bookstore Day. Nina Polak, dankjewel. Een goede nacht. En tot de volgende Jij keer. Ook. Doei. Hoi. Jan Akkerman van een album uit 2015, What I'd Say. Hij maakte in 50 jaar tijd tientallen albums. En dit kwam dus van een van die albums. En hij is hier nu te gast. De rubriek heet open kaart, een bak met kaarten, 150 stuk zijn het. Vragen staan erop over werk en leven. Te gast gitarist Jan Akkerman, een beroemd gitarist in binnen- en buitenlands. Loopt al eeuwen mee in de Nederlandse muziekwereld. Aanstaande woensdag, dan is, uh, dan is er een avond. SENA Performers Guitar Night in Bergen op Zoom. En daar zal hij een avond presenteren met vele beroemde gitaristen... en veel uh, beroemd repertoire. Jan Akkerman, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent. Ja, dank je. Wat, wat gaat er gebeuren morgenavond? Morgen gaat er... Dat is de SENA Award. Guitar Award. Het gaat uit van de SENA. Van de, de Dependance van, de van Buma et cetera. En die wordt uh, een gitaaravond georganiseerd. Ter ere van mij, zeggen ze. Nou, best. En wie ik daar voor me uit had willen nodigen. Het zijn onder andere El Anton Goudsmit. Stochler Rosenberg. Leonard Haaksma. Van Anouk. Uh, Rupert. Ruben Hoeken. En uh, nog één. Uh, oh, dat was ik. Jezelf. <laughs> ja, ja. Je, niet jezelf vergeten. <laughs> ja. Allemaal gitaristen uit, uit alle hoeken van, van, van, het, uh, van, van alle genres... en alles van wat er mogelijk is in de wereld uh, der gitaar. En jullie gaan dan samen spelen en naar elkaar luisteren. Nou ja, <clears throat> ik ben al lang was, uh, gelijk beginnen en tegelijk eindigen natuurlijk. Maar ik vind het juist wel leuk dat die... Die eenheid in die diversiteit dat op dat, op dat, om dat op één lijn te krijgen. Er zijn natuurlijk allemaal verschillende disciplines. Eén die zit bij uh, dit en de ander doet dat. En, uh, en vind toch zijn uh, ja, weg via de rock'n'roll, zeg maar. Want dat is iets wat je. Rock'n'roll is het leuke van rock'n'roll en van bibel. Want ja, er natuurlijk... zijn dingen die kun je van tevoren niet incalculeren. Maar als ze op een plaats vallen, dan mag je natuurlijk in je handen knijpen. Het wonderlijke aan jouw carrière is dat je, dat je nu al nou ja, zeker 50 jaar in het vak zit. Langer. Langer nog zelfs. Ik was uh, 12 toen mijn eerste optreden. Ja, dan, dan durf ik niet meer te rekenen hoe lang dat inmiddels is. Maar nou, ik ben 71, dus makkelijk zat. Een, flink, een flinke tijd, ja. bijna 60 jaar. En je hebt alle hoeken van, van de muziek wel verkend. Alle genres, alle, ja. alle soorten bands, alle soorten formaties. Ja, uh, alles gedaan eigenlijk. En nog steeds elke avond als ik kan aan het spelen. Ja, maar god, het is natuurlijk het is mijn leven. Ik, sp ik speel wat ik leef en omgekeerd. En verdanken, uh, verschaffen de mensen me de vrijheid om te doen en te laten wat ik wil. Om te komen spelen. En, om te komen en, spelen wat gewoon sowieso een voorrecht is. Altijd. Hoe is dat ooit begonnen? Wanneer, wanneer ontdekte jij de gitaar? Want je trad al op op je twaalfde. Hoe oud was je dan toen je dat ding voor het eerst in je handen had? Ja, dat, dat weet ik ook niet eens meer. Ik, ik, ik, ik weet wel dat ik uh, man, dicht... Dat ik een sitar lag, lag op de vloer. Dus uh, zo'n Oostenrijkse sitar. En dan zat ik met een hamer op te, te slaan. En probeerde ik... Uh, als kindje? Als kindje, ja. de rand kreeg ik een baby pianootje. Zo'n uh, wit ding was het als... Uh, met, met de zwart gelakte toetsen. De, de, de, toetsen, die zwarte, de zwarte toetsen waren daar gelakt. Dus die deden niks. Maar de witte toetsen, die, die, die, die deed dan een tonalader van zee. En het, iedere ochtend werden we de zouden Toren... De, is precies aan de voet van de zuiden Toren, oude jodenbuurt, ben ik geboren. En die bijden iedere zondag ons het bed uit met vader Jacob. En op een gegeven moment vond ik uit dat die... die, die toonaal, de de, de c dat past precies bij de bij kerktoren die speelde precies ook c d ja ja en toen begon het de fascinatie ja, voor de muziek. Ja, dat, dat die fascinatie, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat waarschijnlijk de realiteit toen al niet zo interessant vond. Je, ben, je, bent, da, je bent als gitarist een, een uh, niet echt een gitarist die echt ooit is gevallen om om virtuositeit puur als ding op zichzelf te laten tonen. Nee, niet, nee. niet een man van, van de razendsnelle lallers of kijk nee, mij eens. Ik of kan wel zijn, zijn. Ik vind ja, je het, kan de, het allemaal wel. Maar... Muzikaal, technisch spelen, dat is het eieren eten. En alleen maar om de tafel heen rennen... zodat je zo wat in je eigen kont kan kijken. Dat interesseert me helemaal niet. Nooit gedaan ook? Nee. Hoefde niet. Het was niet nodig? Nee. Wat, wat, wat, je wat... moet altijd doen wat er nodig is, vind ik. Gewoon geen overbodige noot spelen. Gewoon niet iets spelen dat, dat, waar de muziek niet om vraagt. Eigenlijk. Ja, nee. Het, het, net wat ik zeg, er zijn dingen die je van tevoren niet kunt incalculeren. Dat, dat is er één van. En dan ga je natuurlijk zoeken. En daar komt er af en toe wel eens vreemd over. En dan je, oh, we zijn al in het prutsen en zo. Maar goed, dat is dan een luxe die ik me blijkbaar kan vermitteren, Want het zit nog steeds vol. De zaal zit nog steeds vol. Ja, ja dat is ook zo. Leer je nog... Zie je nog ontwikkelingen in je spel na, na zoveel jaren? Uh, ja, het, het, het ontwikkelen lukt wel. Alleen het afdrukken gaat wat moeilijker natuurlijk. <laughs> maar. Dus, uh, ik doe onszelf veel met computers. En uh, op dit moment is... Uh, de lievelingsmuziek vind ik eigenlijk filmmuziek. En dat kan ik bijvoorbeeld uh, achter documentaires van uh, de NPO... of van, van Interact, die... Uh, die roep af en toe me hulp, nu ook weer voor een film over Indonesië... over de Persiap et cetera, om daar een soort passend beeld bij te creëren. En er was al een beeld, maar dat was een beetje Beethoven-achtige zwaarte... Wat ik, niet, wat ik niet zo gek van ben. Dus ik heb er iets wat meer uh, rom romantiek in weten te brengen... maar dan wel de vorm, meer de vorm van, uh, ja, noem je zoiets... Maar, iets wat beter maar wel past. een voorbeeld, een grote componist, dat neem ik wel. Ja. Nou, dat is weer een heel nieuwe weg, wederom in je, in je loopbaan. Nou, dit, ik doe dit ook al, pff, pak weg, 35 jaar dat ik met computers werk. Ik ben altijd gek op techniek geweest. Nog niet zozeer van hoe het in elkaar zit, maar wat het doet. Laten we beginnen met de, de kaarten, hier zijn ze. Um, ja, wil je nou, dat een, is al meteen de... Wil je een ja. vraag trekken? De, de, dat is, wat is, vroeg, is dat? de vroegde jeugdherinnering. Nou, die, die, oh, dat uh, ik net proberen te die, vertellen. Laten we de volgende doen. Zullen we dat maar doen? Ja. Ik nou. moet die even achteraan zetten, anders raak ik in de woord, hoor. Wie ga je uit de weg? Bijna niemand. Nee? Nooit? Nee nee, nee, nee. Waarom zou ik... Geen vijanden gemaakt of uh, bepaalde types die je nou, ontloopt? Ja, zeker. Als, als je op een voetstuk wordt geplaatst, maak, maak je automatisch vijanden. En ik heb blijkbaar toch iets goeds gedaan, want anders je geen vijanden natuurlijk. Ja, dat is waar. Een vijand is ook een soort onderscheiding dat je, dat je kennelijk nou, te benijden bent. Het is eigenlijk een soort compliment in vermomming. Dat is een mooie manier om er tegenaan te kijken. Ja. Ja, je, ja, moet toch wat. Ja, zullen we het volgende doen? Ja. Maar dat is een goede vraag volgende. Hm. Oh. Of ik wel eens hardop praat als er niemand is? Ik denk dat ik niet anders doe, alleen via een instrument. Via de gitaar? Ja. Zit je dan ook thuis als je een avond niet speelt, zit je dan ook met de gitaar op schoot? Ja, kijk... Uh... Er zijn zoveel interessante dingen, vooral het internet. Het is de grootste bibliotheek van de wereld natuurlijk. Dat is een soort maar daar heb ik niks mee te maken. Ik vind het gewoon toch interessant om wat de, de, de esoterische kanten op te zoeken. Kijken, of daar iets... Uh... Ik, ik geloof wel in dat soort dingen. Waar, waar kijk je dan naar? Wat, wat zijn dat voor, uh, voor, voor esoterische dingen? Nou, astronomie, dat soort dingen. Niet astrologie, maar astronomie. En kijken of er... Uh... En vooral, uh, uh, ik vind eigenlijk archeologie nog het leukste. Naar de dingen die uit de grond gevist worden, en wat zeg je ja. over vroegere beschavingen ja. en zo? Ja, ja. Verder, zelfs verder dan dat. Ik vind het wel. Uh, er zijn er twee, twee jongens uh, uit België, Beauvais en nog wat, die hebben ontdekt dat uh, de Sphinx naar het dierenteken uh, kijkt van, van de leeuw. Als het de computer 15.000 of 20.000 jaar terugzetten, dan blijkt dat. Dus dat vind ik wel interessant, van wat dat, want er zitten ook helemaal zit er allemaal groeven... en de toestand, dat er is eerder een, een overstroming geweest in die Sahara... wat al lang bekend is natuurlijk. En wat er nu ook gebeurt met, met, met het milieu... Met, dat ineens de Polen gaan shiften en dat soort gekke Dat de Noord- en de zuidpool gaan ja. ompolen. Ja, ja. Dus ik vind het wel interessant... Dus geen gitaar, maar uh, gewoon het internet uiteindelijk, de laptop. Zul Zullen we open... de volgende... Zullen we dat wel doen? Ja. Ah. Waar hebben je ouders je altijd voor gewaarschuwd? Ja. ja, nou precies het hele... De hele sociaal-culturele grammatische toonladders en zo. Ja. De rock'n'roll hebben ze hiervoor gewaarschuwd. Nou, oh, no, nee. Nee, nee, nee, nee. Vond, nee, dat vond ze dat goed? Vond ze ze leuk. leuk dat je muziek ging maken? Ja. Godverdank wel. Nee, ja, ze, hadden ook, ze hadden ook kunnen zeggen, doe dat nou maar niet. Het is een, een, een, een gevaarlijke wereld. En, uh, wie weet wat er allemaal op je pad nee, komt. Nee, joh. Ik, ik, op mijn... Uh, ja, ik geloof tiende of twaalfde kreeg ik los les op het uh, Sigeronekamp in uh, in Halfweg Van Taplo. En, uh, mijn vader die dealde ook in. Hij was een uh, autohandelaar. Uh, auto maar lompen, metalen, alles deden, die Wartlooplijn. En die nam af en toe mee. nam hij me mee naar. Uh, Tati Mirando, het, het, het Koninklijkse Geurorchest. Dat speelde dan in. Uh, uh, in Den Oudendijl in Wassenaar. Een hele oude, gerenommeerde. Tent midden tussen de rivraf. En daar speelde dus staat de Miranda, dan werd ik op een stoel neergezet. Dat is en want Er zat natuurlijk geen hond op zondagmiddag. En dan speelde dat ook eens, Nou, maar ik wist niet wat me overkwam. Maar ondertussen stonden ze wel, achter de coulissen... stonden ze wapens te verhandelen, auto's, dieop. Weet ik veel ja, wat allemaal. Dus ik zat er wel vrij... Uh, <coughs> ze lieten me wel buiten schot, om het zo maar te zeggen. En die muziek fascineerde je? Tuurlijk. Ja, prachtige ik, uh, muziek. Op, tuurlijk, ja. tuurlijk. Maar altijd gefascineerd. Laten we de volgende pakken. Ja, laten we het allemaal doen. Poe. Wanneer is je werk gelukt? Ja, <laughs> nou, dat is een stomme vraag. Zullen we de volgende doen? Oké, okay, ja. Is goed. Uh, het is nooit gelukt. Wat doe ik om mezelf te troosten? Nou, bijvoorbeeld gitaar spelen. Om wat te noemen. Dat is nog steeds ook de manier om, om, uh, om tegenslagen te verwerken. Ja, en een goede fles wijn. Ja. Een gitaar en een, en een fles wijn en dan En dan ga ik zitten het en dan uh, laat maar komen. En wat speel je dan als het, als het tegen zit? Of, of zoek je dan Ja, nieuwe... dat is het is allemaal improvisatie. Het is geen fles te knopen voor niemand. Voor mezelf ook niet eens. Je volgt wat, wat je, je brein in je vingers. Ja, uh, ja, ja. Ja. Wat je hart en wat je brein je ingeeft. We gaan er nog geen doen. Ja hoor. We raken helemaal van het pad. <laughs> Welke rotstreek heb je geleverd om je werk voor elkaar te krijgen? Nou, het is gewoon 71 jaar de boel uh, opgevrolijkt. Als je dat als een rotstreek ziet. Meer is het niet. Nee, maar je, hebt, je hebt natuurlijk wel door de jaren heen te maken gekregen... ook met, met een zakelijke kant. Met, met oh, dat... managers en ja, uh, boekers ja. En, ja. en dat soort dingen. Heb je, heb je daar goede ervaringen Ik, mee? Uh of wat zou ik zeggen, gelegenheid je dief natuurlijk. En ik heb godverdank altijd de, de massel gehad om, niet, om, om geld druk te maken. Op een of andere manier heb ik altijd gewoon vertrouwd in mijn talent... om het zo maar te zeggen, want het is uiteindelijk... is het de gave die je voor niks hebt gekregen... en daar moet je gewoon dankbaar voor zijn. Heel en het is simpel. altijd goed gegaan, geen slechte ervaringen opgedaan? Nee, nou, er zijn wel wel rare dingen gebeurd... En, uh, Jean-Paul Hecht, die heeft er nou een heel boekwerk van ervan maken voor, uh, voor het eind van het jaar. En uh, dan heb ik al die uh, uh, min of meer ellende. wel. ik zie het niet eens als ellende. Gek genoeg. Het ergste wat je kan gebeuren is dat je op het podium staat... en dat je doodschiet. doodschieten. Nou, dat, dat is niet gebeurd. Is <lacht> <lacht> ja, toch. Zo bond heb ik het volgens mij nog niet gemaakt. We gaan er nog geen doen. Ja, dat lijkt me Nooit meer slapen. Wat wil je aan je kinderen meegeven? Nou, wat dacht je? Muziek, zou ik zeggen. Ja, liefde voor muziek. En wat het kan doen in de zin van uh, vertrouwen in, in zelfgeven geven. Van. Het is volkomen legaal, eerlijk. Heb je kinderen eigenlijk? Dat, dat oh, no, vijf, vier. En is dat gelukt om die de muziek mee te geven? Nou, nee. M mijn oudste zoon, die is, ik al in de 40, 46 ook. Die is hoogleraar informatica. Hij heeft hij natuurlijk van zijn moeder. En uh, mijn jongste zoon, die is DJ. En die doet veel uh, sportschool. Uh, mijn jongste dochter, die heeft net het conservatorium afgemaakt in Haarlem, in Holland, twee jaar gezeten. En drie jaar in Londen. Dat is ook net afgemaakt en die zingt nu bij mij af en toe. Ook uh, morgen weer. Laurie, Laurie Akkerman. Dus dat is, wel, dat is wel degelijk gelukt om de muziek over te brengen op je kinderen. Ja, ja. Godverdank wel. Dat weet je. Dat, dat, dan vervelen ze zich in ieder geval nooit meer. We gaan er nog één doen. Nog één uh, laatste ja, ja. vraag. Welk werk is nog niet af? Nou, dat zullen we de volgende maar doen? Nou ja, nog niks is af dus. Tuurlijk. niet. Nou. Wat is een persoonlijke daad van rebellie geweest? Nou, ik denk... Weet je, als, als artiest of kunstenaar... Ben je toch, sta je toch tegen je eigen uh, ja, onvermogen te kijken. Dus het is constant een vorm van verzet waar ik uh, in zit. Een verzet tegen je eigen onvermogen, tegen het nog niet kunnen. Ja. Een verzet om, om te gaan nou, spelen. Nou, dat is de essentie van kunst volgens mij. Rebellie is de essentie ja, van de ja, kunst. Ja, zeker, zeker. Ik vond bijvoorbeeld. Uh, Karel Appel nooit, uh, nooit iets aangevonden. Ik woonde op de kasteel in Groeneveld, die verderop. Met Mary Colson. En. Uh, Karel had dan zo, die schilderijen. Daar vond ik helemaal niks aan. Ik ben, ik ben echt classicist in die, die zin van. Ik hou van Vermeer en uh, Raphaël en, uh, Dali natuurlijk. Dus, maar op een gegeven moment zag ik een documentaire. Ik dacht van de NPO, van jullie. En toen dus had hij een, twee witte ballen op een heel zwart doek had hij geschilderd. En dat moest voorstellen, de, het bezoek van de paus aan Auschwitz. En ik vertelde nu ook dat hij... paus kwam dat dus. En ging dus helemaal op de grond liggen met al mijn tv-camera's mij. Maar toen zag ik al een traan achter zijn bil. Verschijnen. En gewoon langzaam begon het te dagen, weet je. Van, en dan vertelde dat zo en ging er verder. En, van, ja, het maakt eigenlijk niet zo uit wat, wat, wat er uit je handen komt, maar waar je voor staat natuurlijk. Dat, dat, dat, dat vond ik een, uh, wel een, een, een, een. Hoe noem je dat? Een nominatie Een ontbijt voor me. Dat ik dacht, ja, hij heeft gelijk. Het is, het is waar jij voor staat en, en niet wat er uit je handen komt en de rebellie is om het te gaan maken. Ja. Om, om ja, nou, te Nou, uiteindelijk is het geniaal om zelf een Monika te spelen en dan een bach te luisteren. Zo, toch? Ja, alles is helemaal ja, ja. zeker. Performance Guitar Night in de Zoom gebouw T. Door de Sena gebracht. En dat is uh, morgenavond. Jan Akkerman. Heel veel uh, succes daar en veel plezier. Veel rock'n'roll. Dank je wel. Nou, dat is het. Dat is echt. Het. dat wordt gewoon feest. Dank je wel. Het, het is toch een soort brouwelsfeestje of zo. <laughs> 20 jaar geleden alweer stopte de band Pavement... en de zanger-gitarist Steven Melkmoes ging verder onder eigen naam. En dit is een nieuw nummer van hem en dat heette Middle America. 1 minuut, verhalen in 60 seconden. Deze is gemaakt door Maartje Duinen, heet De Moskee. Pst, 1 minuut. De Moskee. Zoek. Zankvogelweg 156, zo te zien. Ja, hij is gekoppeld. Verlaat de rotonde. Moskeewijzer.nl, dat is een site waar uh, nou, heel veel moskeeën verzameld zijn. Je kunt hem ook nog koppelen aan je tomtom. -tom. Sla rechtsaf. We halen het wel het gebed, want dat is dan eerst de, de oproep tot het gebed. Waar ik vandaan kom in Marokko, als ik ergens ben en ik ben onbekend... en ik hoor het oproep tot het gebed, dan ga ik op mijn gehoor af... Over 600 meter. Nou, hier in Nederland gebeurt dat niet. Vlauwe bocht naar links. Over mensen die vervloeken de, de, de technologie en de, de, de smartphones... en uh, was het maar zoals vroeger. Nou, ik zou zeggen nee. Oh, sorry mevrouw. <laughs> het is te laat. Je kunt gewoon overal en altijd je gebed op tijd doen. Dus het is uh, het, het, ja, je hebt geen excuus meer eigenlijk. De bestemming bevindt zich aan de rechterkant. Vanaf vrijdag te zien een voorstelling Circus Reven... over een van de grootste schrijvers die dit land gekend heeft, Gerard Reven. Te zien aanvankelijk in Betondorp, de wijk in Amsterdam... waar hij een deel van zijn jeugd doorbracht. En later, in augustus, zal die ook te zien zijn in Friesland, in En Dat is het dorp waar Reven met zijn jongens Tijgertje en Woerad heeft gewoond. De schrijver is schrijver en criticus en Revenkenner Arie Storm. Arie, Goede uh, nacht, Pieter. Hoe is het allemaal begonnen met deze voorstelling? Waar kwam het idee vandaan? Um, een, van de, een van de acteurs, actrice, uh, Lilou Dekker, die is 25, en die uh, bleek uh, enorm Reve fan te zijn. En die heeft het uh, geïnitieerd, het uh, plan bedacht en mensen bij elkaar gezocht en, uh, en een en ander georganiseerd. <lacht> Jij, ben, jij ja. bent gaan schrijven. Het lijkt me, het lijkt me heel moeilijk om, om in de geest van Reven te schrijven of, of om het juist niet te doen. Om, om in een voorstelling over Reven ja. toch aan jezelf en uh, je eigen stijl vast te houden. Ja. Ja, het, het aanvankelijke plan was dat we een toneelbewerking zouden maken van Werther Nieland. En dat vond ik eigenlijk vrij eenvoudig. Ik dacht ik, uh, ik haal de dialogen eruit en ik voeg er iets aan toe en, uh, en dan schiet het toch wel lekker op. Maar dan kregen we uiteindelijk de rechten niet voor van, uh, van uh, Joop Schafthuizen. Want zaten we even in zakkenlas, uh, Maar toen zei... Ik, ik geloof dat ik dat zelf zei, zei. Dan maken we toch gewoon een heel nieuw stuk. Waarin we het leven van Reven een beetje als uitgangspunt nemen. Uh, en toen ben ik inderdaad aan de slag gegaan. En toen, toen speelde inderdaad dit probleem waar jij naar uh, verwijst. Uh, van hoeveel van Reven moet je erin doen en hoeveel van jezelf. En uh, uh, Ik besloot toen al vrij snel om gewoon echt helemaal zelf dat stuk te schrijven. En ik vertrouwde erop dat ik... Zo'n fan van Reven ben en het werk zo goed kent... dat er dan toch heel veel van Reven in zou komen. Dus, uh, dus dat ging eigenlijk vanzelf. Wat voor Reven-uitdrukkingen hebben de voorstelling gehaald? Um, nou, eigenlijk valt het dus wel mee, het aantal citaten. Um, maar de, de, de, echt van die klassiekers, zoals Het is gezien, Het is niet onopgemerkt gebleven. Uh, die komt zeker even langs. En er zijn er nog een stuk of ja, dan moet ik even schatten. Is een stuk of tien of zo die, uh, van die zinnen die je meteen herkent uh, als je ze hoort. Vertel eens wat, wat, het, wat het uitgangspunt of het motief is in het leven van Reven... dat je, dat je hebt benadrukt. Ja, nou, ik, ik wilde een soort... Uh, uh, nou, ik, ik had eigenlijk twee gedachten. Ik dacht, één, het is heel erg jammer dat Reven niet meer gelezen wordt. Dat vind ik persoonlijk, maar waarom is dat eigenlijk zo? Dus dat probeer ik in een stuk uit te leggen... Dat ik, uh, waarom dat jammer is en wat, wat het nou eigenlijk zo goed maakt. En dat zit in zijn taalgebruik. Die stijl van hem, die, die, die probeerde, ik, uh, probeerde ik te vangen... En het tweede wat ik jammer vond... is dat zo'n levensgevoel als Reef in zijn boeken uitdraagt. Dat dat... Uh, de, de vrolijkheid, maar ook de somberheid... juist ook die combinatie daarvan... Uh, seksuele vrijmoedigheid... en ook het bombe daarover... Uh, dat is een wereld die me heel erg aanspreekt. En die heb ik geprobeerd in dat toneelstuk uh, te krijgen. Uh, dus een beetje uh, filosofie en acrobatiek. Die twee dingen, zeg maar. Nou, dat is een hele opgave... Was dat uh, ja. was een reden ja, om naar het ook... theater te gaan, denk ik. Ja, ik kwam er ook achter dat, dat jonge mensen, of, of ja, dat is een beetje, klinkt een beetje surf zo, maar uh, uh, mensen van rond de twintig of zo, die weten eigenlijk nauwelijks meer wie, uh, wie Reven was. Um, dus ik dacht, ik moet, ik moet een vorm vinden dat, dat zij zich met iemand kunnen identificeren in het stuk. Dus in het stuk gaan de twee jongens, jonge jongens, die uh, wandelen en die komen dan in terecht, ontmoeten daar uh, de schim van Gerard Reven, die is dood, maar op de een of andere manier... Uh, heeft hij uit zijn graf weten uh, te kruipen. Is hij uit zijn graf weten te kruipen en is hij in het betondorp opgedoken. En uh, de, de oudere uh, toeschouwers kunnen zich meteen, als het goed is... met Gerard Reven, identificeren of die denken dat is hem. En de jongeren die kunnen met die twee jongens meegaan... en uh, denken wie is dat nou eigenlijk? Dus tegelijk met het ontlezen van Reven... is ook dat Reviaanse levensgevoel uh, naar de achtergrond verdwenen. De vrijmoedigheid... Ja, ja, die, die indruk heb ik wel. Veel literatuur is een beetje braaf geworden. En, uh, of heel erg plotgericht. Of, uh, of thrillerachtig. Uh, ik, ik beschouw Revens werk. Het, het rare aan Reeves is dat hij een van onze grootste schrijvers is. Dat hij eigenlijk niet één, behalve dan misschien de avonden. één eruitstekende roman heeft geschreven. We uh, hebben andere schrijvers zoals bij, bij Hermans kan je Nooit meer Slapen noemen. Of de tranen Ercasia's. Uh, bij Moody's misschien de aanslag of de ontdekking van de hemel. Reeve heeft er wel de avonden. Maar voor de rest is het één doorlopende stroom van boeken... die uiteindelijk één grote roman lijken te vormen. Maar die ook en, allemaal uh, wel goed zijn. Die allemaal het lezen waard zijn. Ja, dus ik, ja, ja ik, ik, uh, ik vind het allemaal prachtig. Ze uh, zijn allemaal het lezen waard. Maar het voegt ook iets toe als je, als je ze achter elkaar een keer gaat lezen. Of uh, als je bij wijze van spreken het verzameld werk uh, op je tafel legt... En, uh, en daarmee aan de gang gaat. Dat is nou eens nou een goed idee. En voor wie daar nu even nog geen tijd of uh, lust toe heeft... een voorstelling, Circus Reven, vanaf vrijdag in Betondorp... en van augustus, vanaf augustus in uh, Gronterp in, ja. uh, in Friesland. Meer informatie op uh, circusreven.nl. Arie Storm, dank je wel. En veel succes uh, vrijdag met de voorstelling en, uh, en daarna. Ja, uh, ja en jij bedankt. Dank je. slow, pretty and thin, ain't got no friend in a world so big, ain't got no family, ain't got no kin, where do you go, boy, when you die, is it pretty and slow, is it, dat van het uh, album City Lights en het uh, nummer heet Come To Me Now. I'm not a smart man. Everybody you call cool, this is a robbery! Well, when I'm good, I'm very good. But when I'm bad, I'm better. No, I'm just getting warmed up. Silly rabbit. Welke filmscène zal je de rest van je leven bijblijven? Dat vragen we aan bekende filmmakers. Deze week is dat Catherine van Kampen, ooit begonnen als radiomaker. Tien jaar geleden begon ze met het maken van filmdocumentaires. Garage 2.0, Satari Jin in haar nieuwste film heet Mother's Balls, binnenkort te zien op televisie. Luister naar de favoriete scène van Catherine van Kampen. Ik heb een scène gekozen uit de film The Six Dollar Fifty Man. Die is geregisseerd door een duo, door Mark Albeston en Louis En Louis Sutterland heeft de film uh, geschreven, het script. En ik heb die film gezien op het Filmfestival van Berlijn in 2009. En het draaide toen mijn eigen jeugddocumentaire Drona en ik... En dat was in een blokje samen met een andere film. En na de screening van mijn film was een hele grote zaal... met iets van 1500 kinderen in de zaal. Toen bleef ik zitten en toen kwam er een ander filmpje. En dat was uh, Six Dollar Fifty Men. En ik weet echt dat daarna mijn film helemaal niet meer telde... omdat ik gewoon zo werd nou, weggeblazen, noem je dat? Of helemaal... Ik was in totale vervoering. Ik kon eigenlijk alleen nog maar echt serieus aan die film denken... en niet veel minder meer, meer bezig zijn met mijn eigen film... omdat ik eigenlijk nog nooit zoiets had gezien. Het gaat over een klein uh, jongetje van acht. Het speelt zich af in Nieuw-Zeeland in de jaren zeventig. En Andy uh, zit daar op school, die is acht jaar. En het is een fantastisch gekast jongetje... omdat, het, omdat hij net te klein is. Hij heeft uh, uh, hele scheef schots en scheve voortanden. Dus geen mooi jongetje, maar wel een jongetje die je direct... Waar je direct naar blijft kijken, omdat hij niet perfect is. I, I could win it by using it en so I win all these money. Mm. En die heeft een klein poppetje waar die mee speelt en dat uh, en, en door dat poppetje waar hij mee speelt, denkt hij volgens mij dat hij zelf de man van 6 miljoen is. Het is een soort verwijzing naar een serie die ooit in de jaren zeventig ook op televisie was. Waar ik ook nog vroeger naar keek. En die alles kan en superkrachten heeft en. Uh, en hij uh, zit in een soort droomwereld. Hij heeft een meisje die hij leuk vindt. En dat meisje die, uh, stuurt hem ook een briefje en vraagt... wil je op mijn feestje komen, want ik uh, ben jarig. En dan zie je al dat hij er niet zo goed raad mee weet... en weer een beetje in zijn droomwereld uh, verdwijnt... Je ziet hem in de les heel, uh, heel driftig tekenen... en dat hij, en, en dat hij uh, ook een beetje moeite heeft om mee te komen. En hij wordt vreselijk gepest door twee jongetjes in de klas. Of althans, vreselijk gepest. Je ziet wel een scène waarin dat voor een eerste keer gebeurt... dat zijn belagers op hem afkomen. Hey, check this out. This is pretty cool. zit yes. a monkey in a tracksuit. <laughs> En dan in een cruciale scène uh, moet hij naar het schoolhoofd komen. Uh, omdat, um, omdat hij bovenop een gebouwtje is gaan staan om het meisje wat hij leuk vond. En die hem dus ook een briefje had geschreven te helpen. En Those boys to see me at lunchtime. Are... En dan moet hij naar het schoolhoofd komen en dan doet hij dat niet. Uh, en uh, dan loopt hij over het grasveld voor de school langs. En dan ziet de juf uit zijn klas dat hij dat doet. En die zegt tegen juist zijn twee belagers, wat wel een beetje gek is in het scenario ook. Van uh, jongens, hadden jullie en die even, want die moet zich melden bij het schoolhoofd. <lacht> dan zie je hem rennen over het veld. En de camera beweegt uh, heel snel langs een hek. Waardoor je een heel groot gevoel van snelheid hebt. Waardoor die lijkt te vliegen ook wel. En dan komen ze, die twee jongetjes die hem pesten achter hem aan. Die zit er Nee, En dan opeens. Draait hij draait zich om, hij pakt zijn schooltas van zijn schouders... om een soort oorkracht in hem los en hij neemt een geweldige aanloop. Hij draait om zijn eigen as heen met een zware tas... waardoor hij waarschijnlijk nog meer kracht heeft... en smijt in volle vaart die tas tegen een van die jongetjes... die hij letterlijk daarmee neerslaat. Elke keer als ik hem weer zie, als ik het hoor, gaat dat echt door merg en been. En het andere jongetje blijft heel verbouwreerd staan. En je ziet een soort verwilderd gezicht. En modder en een traan. En hij heeft, hij heeft iets overwonden op dat moment. Gewoon uit van nu ben ik het zat. En dan een moment later uh, zie je hem toch terugkeren naar de school. Die belagers zijn pestkoppen zijn denk ik weer teruggegaan naar de klas. En dan zit hij, komt hij bij het schoolhoofd. En hij had van zijn juf toen hij zich moest melden bij het schoolhoofd... een briefje meegekregen waarop stond. En die stond vanmorgen op het dak. Daarom moet hij zich melden. Maar dan haalt hij het verkeerde briefje uit zijn zak. En dan blijkt dus dat hij niet kan lezen. Dat hij het onderscheid niet kan zien. En dan geeft hij aan het schoolhoofd het briefje van het meisje dat hem leuk vond. Die zegt, kom je op een feestje? En dan is een heel mooie scène... dan doet het schoolhoofd eigenlijk uh, alsof hij hem klappen geeft... en zijn pestkoppen die staan stiekem te luisteren achter de deur... dat hij, uh, dat hij een paar tikken krijgt. Want dat gebeurde kennelijk in de jaren zeventig... was dat een veel strengere school. Dus nog wel interessant hoe anders dat was. En dan heeft hij... Ja, dan, dan, dan, dan, dan keert de film eigenlijk... en dan loopt hij de klasse uit... en dan vertelt, vraagt zijn vriendinnetje heel uh, geschrokken van... deed het pijn... en dan zegt hij, nou, het viel wel mee... Het was Oliver. Laat hij iedereen in de waan. En dan uiteindelijk uh, blijkt dat hij met het, uh, een tekening. Je ziet hem heel driftig tekenen in de lessen, dat hij ook nog uh, een tekenwedstrijd wint en dan loopt de film eigenlijk af. En de ja, de scene waarin zeg maar alles wordt uh, ja, waarin, waarin er een soort oerkracht in het jongetje loskomt. En die boven zichzelf uitstijgt. Dat is de scène die ik. Ja, die, Eigenlijk de hele film vind ik fantastisch. Op de, openings, op de openingsshot na vind ik ietsje minder omdat hij daar een draad vasthoudt die onder spanning lijkt te staan. Maar vanaf die eerste seconde is eigenlijk alles schitterend: de casting, het gebouw, de hele jaren zeventig gevoelde. De leraar die heel close zijn gefilmd. Je ziet alleen de monden en de ogen van de, van de leerkracht. Je bent heel dicht bij dat jongetje. En dan, maar vooral het moment dat hij dus, dus wraak neemt of dat het moet stoppen... dat is wel het hoogtepunt. Het is vooral eigenlijk niet eens zozeer, denk ik, het kamerwerk... maar het acteren van het jongetje wat, wat grandioos is. En, en het gezicht erbij... En, je gaat je haast afvragen, zou dit uit het eigen leven van het jongetje gegrepen zijn? Is hij misschien echt iets ouder? Dat weet ik niet. Omdat hij dat met zoveel overtuiging doet. Dat hij opstaat tegen, zijn, tegen de jongens die hem pesten. Ah! Deze film is, uh, heeft wel heel, is heel lang in mijn hoofd blijven zitten. Omdat ik me afvroeg hoe zij de casting hadden gedaan. En, en hoe ze tot de keuze van het jongetje waren gekomen die niet voor de hand ligt. Dus bij de films die ik daarna heb gemaakt... heb ik wel geprobeerd om verder te kijken... Dan, uh, dan wat op het eerste oog mooi is of vertederend is. Ik heb een film gemaakt in een vluchtelingenkamp in Jordanië. En daar vonden we een jongetje met uh, heel veel littekens... die er niet gezond uitzag, die, waar het verder wel goed mee ging. Dat werd ook een van de personages van mijn film. Die had iemand anders voor mij gevonden, een researcher. Maar hij had een, die jongen had een prachtig zusje en die zo uh, zou willen fotograferen... wat de cameraman die ook fotografeerde ook direct ging doen... gewoon uh, los van de film. Maar eigenlijk uh, zat er verder niet zoveel in dat meisje. Dus we hebben het nog wel eens geprobeerd om daar een scènetje mee op te nemen... en was het veel meer haar broertje... die een veel sprekender gezicht had... en, en moeilijker benaderbaar was, maar daardoor wel interessanter die was, sprak uiteindelijk veel meer tot de verbeelding. Dus het heeft, het, die film heeft wel iets in gang gezet... dat je eigenlijk voorbij je eerste cliché moet kijken. En, en dat wat, ja, wat, uh, je niet moet staren op wat mooi is... of wat, uh, of wat makkelijk is. Maar dat, je, maar dat het werkte om eigenlijk te kijken... naar misschien wel het lelijkste, lelijkste jongetje van de klas... in plaats van naar het leukste, liefste, grappigste jongetje van de klas. Dat, dat, dat heeft het wel dat heeft deze film wel aangezet om uh, um te proberen anders te kijken. Ik was zelf bezig op dat met mijn jeugddocumentaires en ik ben uh, gek genoeg met name dat wegrennen... en dat, uh, zeg maar die extra snelheid die je krijgt door heel snel met een camera... langs een hekje te gaan, dat heb ik nog wel eens geprobeerd dan na te doen... In, uh, uh, uh, in de film daarna, want toen heb ik Anne Vliegt gemaakt. Een meisje die, uh, die, die ontzettend veel haast in het leven had... omdat ze last had van tics en daardoor eigenlijk al haar handelingen en al haar bewegen... heel versneld deed. En uh, er zit een stukje in, ook in Anne Vliegt... dat ze langs een hek loopt met haar vriendje als een soort stille verwijzing naar deze film. Het, het is meer iets romantischer, want ze loopt daar met haar vriendje... maar je voelt wel ook daar een beetje door, door het voorbijgaan van een hek en bomen... iets meer snelheid. Lano stuurt mij heel vaak briefjes. Op een kamer hangt ook een tekening. Uh, en dan behoeft het uit... Anne, je bent mijn nummer één en mijn liefste vlinder. Catharine van Kampen over haar favoriete scène uit de film The Six Dollar Fifty Man. Die film staat trouwens helemaal op uh, YouTube. En de nieuwste film van Catharine zelf die is uh, te zien op televisie. Donderdag de 12e om vijf over elf op NPO 2. Alice Phoebe Lou, een uh, zangeres uit uh, Zuid-Afrika, kwam uh, terecht via Parijs en Amsterdam in Berlijn. Daar ontmoetten ze een straatmuzikant Olmo en uh, samen namen ze dit nummer op Devils Sweetheart. You've been running around on the tide ropes you found in the minds of the weak you seek to speak. With fire on your tongue, flames on your lungs, your bow has stung. Many a space. Devil's Sweetheart van Alice, Phoebe, Lou en uh, Olmo. Morgen in Nooit slapen komt Bright Richards op bezoek. Hij was al een bekend acteur in uh, zijn geboorteland Liberia. Twintig jaar geleden moest hij vluchten... toen daar een uh, bloedige burgeroorlog uitbrak. Hij kwam terecht in Nederland. En over zijn pogingen om hier asiel te krijgen en een bestaan op te bouwen... heeft hij een voorstelling gemaakt. The Bright Side of Life. En er zit ook een missie aan vast. Want uh, hij heeft het tot missie gemaakt in zijn uh, leven om te helpen jonge asielzoekers een bestaan te geven in Nederland. Morgen een gesprek dus met Bright Richard in Nooit meer slapen. En zo meteen op deze zender kunt u luisteren naar de NTR... met het wetenschapsprogramma Focus. Ik wens u een hele goede nacht toe en graag weer tot morgen. Mario het nieuws van alle kanten.